12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. De NAM moet sneller schade vergoeden na aardbevingen. Dat vindt de burgemeester van Loppersum. De PvdA komt met een banenplan om de bouw uit het slop te trekken. En geweld bij een platinamijn in Zuid-Afrika kost tot nu toe deze week aan zeker 45 mensen het leven. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar vanmiddag af. Er staat weinig wind, het wordt zo'n 23 graden op de wadden... en 29 in het zuidoosten van het land. Morgen en ook zondag volop zon met temperaturen rond 30 graden. Bewoners die schade hebben door aardbevingen in het noorden van Groningen. Die moeten meer van die schade vergoed krijgen. Dat zegt de burgemeester van Loppersum. Gisteren opnieuw een beving was, dit keer een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Aardbevingen komen in Noord-Groningen geregeld voor door gasboringen in het gebied. Burgemeester Rodenboog van Loppersum vindt dat de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM zijn burgers een ruimere schadevergoeding moet geven. Ik vind dat de NAM ruimhartiger om moet gaan met de schademeldingen beter moet kijken, en niet alleen naar een scheur, maar ook bouwkundig wat daar verder achter zit. En ik vind dat, de NAM nu, dat het tijd is dat de NAM ruimhartiger omgaat. Ook in financiële zin met de schade die mijn inwoners in de afgelopen jaren al uh, hebben geleden. De burgemeester van Loppersum was dat. Giel Feynen van de NAM nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, gisteren iets gemerkt van de beving, meneer Feynen? Ik heb het zelf niet gemerkt, maar ik heb wel de telefoontjes mogen ontvangen van burgers en omwonenden. Ja, het was een forse dit keer, hè? Inderdaad, ja, dat is uh, erg vervelend, met name voor de mensen die hier uh, overlast van hebben gehad en schade. En uh, dat betreuren wij natuurlijk uh, ten eerste. Ja. Heeft u burgemeester Rodenboog intussen al uh, gesproken of gehoord? Uh, ja, wij hebben gisteravond uiteraard direct met hem gesproken en ook vandaag is er contact geweest met, ja. uh, met de heer Rodenboog. Hij, uh, hij pleit voor een ruimhartige schadevergoeding. Ja, Wat ik u daarvan? heb het nou, ik, ik heb uiteraard het gehoord. Uh, ik denk wat belangrijk is voor mensen die nu schade hebben... is dat die zich moeten melden bij de NAM. En mm. wij gaan dan zorgen dat er een onafhankelijke expert komt. Die gaat die schade opnemen. En dan gaan wij zorgen dat die schade vergoed wordt. En mm. daar zullen wij, uh, dat hebben we in het verleden gedaan... en dat zullen we ook dit keer doen. En daar zullen wij uiteraard coulant en, uh, en goed mee omgaan. Ja, maar verschilt u met meneer Rodenboog van mening... over de manier waarop dat gebeurt, dat, uh, dat inschatten van de schade? Nou, zoals u ook in uw inleiding al aangaf, uh, is, is zijn aardbevingen inherent aan, uh, aan aardgaswinning. Dat is een bekend fenomeen. Er is ook al lange discussie met diverse partijen, met, met de heer Rodeboog, maar ook met de provincie en met andere betrokkenen. Um, er lopen ook gesprekken hierover. Er is een onafhankelijk rapport geschreven door TNO over uh, gebouwenschade. Mm -hmm. um, ja, die gesprekken lopen nog steeds. Daar zitten we middenin. Uh, en ik, uh, ik ga ervan uit dat door deze twee bevingen die nu uh, achter elkaar hebben plaatsgevonden... dat het uh, weer hoger op de agenda zal komen van alle betrokkenen. En wij als NAM zullen ook zeker uh, aanschuiven en onze verantwoordelijkheid nemen in die gesprekken. Wat vindt u van de kritiek dat het, uh, zoals het nu gaat, vaak te lang duurt? Papieren, romslomp, waar mensen mee te maken krijgen... Uh... Dat het dus lang duurt voordat ze schade vergoed krijgen. Wat vindt u van die kritiek?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 ik kan me voorstellen dat het voor mensen, omdat die uh, dit ongevraagd op hun bordje krijgen, vervelend is. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze regeling goed is en dat wij uh, de schade betalen die wij veroorzaken door de aardbeving. Hmm. Meneer Feyner, ho hoe ver kan dit gaan? Hoeveel schade is, uh, is, is voor de NAM aanvaardbaar? Ik bedoel, ja, er zal een potje gereserveerd zijn voor schadevergoeding, um, maar dat is op een gegeven moment ook leeg, toch? Nou, ik snap die vraag, maar ik denk wat belangrijk is... wij zullen de schade vergoeden die is ontstaan door deze aardbeving. Daar ja. kunnen de burgers van uitgaan. Dus mensen die schade hebben, ik roep ze echt op om zich te melden... bij de NAM ja. via de website. En wij betalen de schade die veroorzaakt is. En hoeveel dat dan is, dat zal moeten blijken. Maar wij staan garant voor die schade. Maar stel dat die schade uh, bij komende bevingen nog veel erger wordt. Gaat dat onbeperkt door, dat schade vergoeden? Nou, dan, dan komen we in een, in een speculatieve setting terecht. Daar ga ik niet op in. Wij... We hebben in het verleden die schade betaald, zullen dat ook in de toekomst blijven doen. Wat, wat wel goed is, is dat um, aardbevingen die door aardgaswinning ontstaan, daar zit een limiet op qua zwaarte. Volgens de experts van KNMI is er een maximum aan zwaarte wat er kan zijn. Dus ja. ook de risico's en de schade die kan ontstaan door een aardbeving is, is uh, te overzien, om het zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar wij zullen nu en ook in de toekomst garant staan voor die schade die door de beving is ontstaan en die zullen wij ook vergoeden. Dat is helder, meneer Fijnen van de Nam. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Zuid-Afrika dan. Door geweld bij een mijn in Zuid-Afrika... zijn deze week 45 doden gevallen. politie opende het vuur gisteren op stakende mijnwerkers... die elkaar en de politie beschoten. Mijnwerkers waren bewapend met speren en met kapmessen. Volgens de minister van politie was het dodental gisteren 35. En eerder deze week kwamen bij gevechten... tussen leden van rivaliserende vakbonden 10 mensen om. In Zuid-Afrika is geschokt gereageerd op tv-beelden van de schietende politie. De politie zegt dat eerst traangas en vervolgens een waterkanon zijn gebruikt... om de stakers uiteen te drijven. En op de beelden is vervolgens te zien dat agenten gaan schieten op mijnwerkers... die dreigend op ze afkomen. Dan de Partij van de Arbeid. Die wil met een banenplan de kwakkelende bouwsector gaan stimuleren. Aan de Rijn Kamerlid Jacques Monas van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een, een, een banenplan, dat is hard nodig, want de bouwsector zit in het slop, hè? Ja, en de bouw is een van de motoren van onze economie. Dat is ontzettend belangrijk voor de, voor de werkgelegenheid. Het is niet alleen dat, dat bouwvakkers aan het werk zijn, maar op het moment dat er huizen gebouwd worden... En huizen verkocht worden, dan, uh, ja, dan gaan de meubelboulevards weer hun spullen verkopen en dan kunnen de verhuizers aan de slag. Dus uh, het is echt een, een economie die, uh, die cruciaal is voor Nederland. En het geld dat we daar instoppen blijft ook echt in Nederland, dat gaat niet naar het buitenland. Dat investeer je dus echt in Nederland en daar kan je echt de, de, de werkgelegenheid in Nederland een stuk, uh, stuk mee helpen. Ja, dan heeft u een aantal zaken op een rij gezet uh, die je zou kunnen doen. Uh, wat, noemen ze wat zaken? Okay, wat heel belangrijk is, dat is in het verleden ook, ook bewezen... zeker tijdens een crisis, is dat, uh, dat de BTW naar beneden gaat. Het Koen akkoord wil de BTW uh, ook voor de bouw van 19 naar 21 procent verhogen. En wij zeggen, verlaag dat nou de komende twee jaar naar 6 procent. Het zogenaamde lage BTW-tarief. Mm -hmm. Dat levert enorm veel extra opdrachten op voor, voor aannemers. En die aannemers nemen bouwvakkers aan. Uh, dan, en, en zo kan je dus die economie aan, aan de gang krijgen. De huizen worden opgeknapt, die huizen worden verbeterd. Vaak ook omdat je nog energie... Uh, zuinige uh, premies geeft op, op verbouwingen... Uh, bouwvakkers raak, raak, uh, komen aan de slag. Dus zo'n maatregel waarmee je echt die, die economie op korte termijn weet, weet aan te jagen. Mm -hmm. Dat is een van de maatregelen. Ja. Heeft u ook plannen om starterswoningen, uh, meer starterswoningen neer te zetten? Uh, kantoren om te bouwen tot, tot studentenflats, hè? Klopt, ja. En wat, wat heel belangrijk is, is uh, dat die starters, dus de mensen die voor het eerst een huis kopen... dat die in de gelegenheid worden ge gesteld om dat huis ook echt te kopen. Dus wij zeggen de overdragsbelasting voor starters, die gaat naar 0%. Nou, dus een starter die, die dus gaat, gaat kopen, die moest een paar jaar geleden 6% overdragsbelasting betalen. Bij ons betaalt hij niks meer. En als die starter gaat kopen, dat zeggen ook alle makelaars, als een starter iets koopt, dan gaan drie, vier mensen, soms al vijf mensen, kunnen worden in staat gesteld om ook weer te gaan verhuizen. Want mm -hmm. iemand koopt een huis, dan kan met dat geld, kan die ver, verkoopende partij kan weer zelf een huis kopen. Dus ontzettend belangrijk, die starters meedoen. Dus ik zorg ook dat er extra starters leningen kopen. De banken doen slecht mee op dit moment in de economie. Uh, er zijn bepaalde garantiefonds, die werken heel succesvol. Daar stoppen we extra geld in, zodat starters ook goedkoper kunnen lenen. Opnieuw een, een soort domino-effect. Ja, heel um, belangrijk. Stimuleren in plaats van de, de crisis inbezuinigen. Die plannen had de partij al langer. En met de verkiezingen in, in aantocht uh, vraagt u nog eens aandacht voor. Zo ligt het, denk ik, hè? Nou, dat, dat, dat, we hebben het dus ook goed op een rijtje gezet. Maar wat wij, er zitten een aantal dingen bij waarvan, die we nog verder doorvoeren. Aanvankelijk hebben wij gezegd van uh, bijvoorbeeld uh, de btw-verlaging alleen voor verbouwingen. Nu zeggen we nee, dat moet voor de, voor de hele bouw gelden. Omdat die bouw zo ontzettend belangrijk is voor onze economie en voor onze werkgelegenheid. Hetzelfde. Jacques Monash van de Partij van de Arbeid over het uh, banenplan om de bouwsector weer uit het slop te trekken. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal, het door Altmegens. Tropische temperaturen, eindelijk dit weekend. En eh, buiten de gebruikelijke pret op stranden en terrassen... leidt dat ook tot ongemak. Het Instituut voor de Volksgezondheid, het RIVM, waarschuwt voor smog. Piet van Zonen van eh, het Centrum voor Milieumanagement van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. We moeten gaan oppassen voor smog, begrijp ik? Jazeker. En, en, en, en, nou, laten we beginnen, wanneer? Uh, dat zal vanaf... Uh... Ongeveer morgenmiddag zijn. Morgenmiddag? Morgen van de middag. Ja. in het midden van het land. Uh... Waarom specifiek het midden van het land? Uh, nou, die smok is sterk uh, gerelateerd aan de temperatuur en de, uh, en de zonnestraling en die zal daar het heftigst zijn. Hoe, hoe erg wordt het? Is er een soort van schaalverdeling aan te geven? Uh, ja, we hebben matige smok en ernstige smok. Er is nu sprake van matige smok. Aha. En, en wat zijn de dan. Ernstige smok krijg je eigenlijk pas op het moment dat, je, dat er sprake is van echte hittegolf. Okay. Dus dan moet het echt drie dagen achter elkaar zo zijn. En wat moet je bij matige smok. Uh, waar moet je dan rekening mee houden? Nou, met name mensen die gevoelig zijn aan de luchtwegen. moeten zich dan niet inspannen. Mm -hmm. En dat is, het, dat is het enige? Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Ja. Binnen blijven? Uh, Binnen blijven, niet te veel doen. Ja. Waar komt die smok vandaan? Uh, in principe heeft het te maken met uh, uh, pakketten luchtvervuiling die er al liggen, maar de, die worden opgejaagd door de zon uh, en betrekkelijk weinig wind. Daar vinden dan omzettingen plaats, waardoor de luchtvervuiling erger wordt. Uh -huh. En dat is ja, vooral morgenmiddag gaan we dat dus, uh, gaan, ja, mensen die daar gevoelig voor zijn, dat mogelijk. Dan, uh, merken. dan gaan we de drempel over, zoals dat heet. Ja, ja. En ook zondag, want ook dan weer tropische het uh, zal het wat erger zijn, want dan is het de tweede dag achter elkaar. Oké. Okay. Nou, men is gewaarschuwd. Ja. Piet van Zonen van uh, het RIVM. Ik dank u wel voor de uitleg. Niet te danken. Goedemiddag. Dag. Luchthaven Schiphol zag het aantal passagiers afgelopen half jaar groeien... ondanks de economisch barre tijden. In de eerste helft van dit jaar vlogen 23,9 miljoen passagiers via Schiphol. Dat is 3,7 procent meer dan een jaar eerder. En passagiers gaven ook meer uit... De omzet van de luchthaven steeg met 5,5 procent. In totaal werd het 637 miljoen euro. Schiphol is in aantal passagiers de vierde luchthaven van Europa. Na Londen Heathrow, Parijs Charles de Gaulle en Frankfurt. In Servië is een Nederlander gearresteerd die 30 kilo heroïne het land in wilde smokkelen. De man probeerde vanochtend vroeg samen met een man uit Turkije... de grens van Bulgarije met Servië over te steken. Grenswachten vonden in het dashboard en onder de achterbank van de auto... 60 pakjes heroïne. De twee worden in Servië door justitie vervolgd. En de Britse prins William heeft gisteravond met een helikopter... twee meisjes in nood gered. Prins is piloot bij de Britse luchtmacht... Een Sea King-reddingshelikopter werd ingezet om naar de meisjes te zoeken. die op open zee in moeilijkheden waren geraakt door de sterke stroming. Een van de meisjes wist zelf naar de kant te zwemmen. Haar zusje werd door de helikopter gevonden en opgepikt. Meisjes, 13 en 16 zijn ze, zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Tot zover. Het nieuws, nog verkeersinformatie. John Bakker. Met inmiddels elf files. En die zijn goed voor 45 kilometer file bij elkaar. Na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge. 5 kilometer. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, Daar staat nu 2 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Bij Knopen Ippenburg 6 kilometer. Daar zijn nog steeds twee rijstroken dicht. Ook een aanrijding op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij het Harde. Er staat nog 5 kilometer file, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. En de langste file, op de A50 vanuit Arnhem naar Os, bij knoop het Eewijk, twaalf kilometer. Dat was John van de ANWB, dankjewel. De hoofdpunten nogmaals. De NAM moet sneller schade vergoeden na aardbevingen, vindt de burgemeester van Loppersum. De NAM begrijpt dat, maar houdt zich aan de afspraken, zo zegt de maatschappij.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Frank de Mosch. Goedemiddag, welkom bij lunch. wat het Parool gaat iets nieuws doen. Een datingsite voor Amsterdamse singles. Als dat succesvol is, zaten wij te denken, en een hoop mensen gaan samenwonen... dan kan het aardig wat lezers kosten. Inmiddels, immers twee abonnementen is wat veel in één huishouden. Enfin, Barbara, Beukering. Barbara van Beukering gaat straks uitleggen hoe dat precies zit. En we praten straks even met Koos Postema. Hij is vandaag 80 jaar geworden. Hij maakte legendarische televisie. Zeker in de jaren 70 was hij vaak taboe doorbrekend in groot uur U en durfde daarbij ook zichzelf in de strijd te werpen. U kunt ons schrijven, dat zeg ik altijd, kunt u ook nu doen, maar misschien kunt u er beter met elkaar over praten. Kijk, dat er over praten, dat durfde ik tot vanavond 10 uur ook niet. Maar ik kan één ding wel zeggen, dat ik dat niet durfde. Dat lag. Aan mij. Dit was een groot uur. Goedenavond. En in de Nationale Nieuwsquiz straks is Se Wim van der Vlier uit Amsterdam te gast. wilt u zelf ook meedoen aan de quiz. Mail dan uw naam en uw nummer naar Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. De Telegraaf Media Groep heeft de advertentieinkomsten zo zien dalen dat de winstvoorspelling van 50 miljoen euro is ingetrokken. Een nieuwe voorspelling van de winst wordt niet gedaan. TMG, dat onder meer De Telegraaf, Hives en Sky Radio bezit... maakt de afgelopen halfjaar 8,7 miljoen euro winst. En dat is 4,5 miljoen minder dan een jaar eerder. Ondanks dat Hives verlies leidt, ziet TMG toekomst voor het sociale netwerk. Een topman zegt dat Hives een specifieke doelgroep naast Facebook zou kunnen bedienen. Dagbad, Het Parool heeft stiekem een datingsite gelanceerd. Daten via de krant. Begin september wordt die als het goed is officieel gelanceerd. Maar wij gaan het er nu alvast over hebben met Barbara van Beukering... hoofdredacteur van Het Parool. Barbara, goedemiddag. Goedemiddag. Gaat het zo slecht met jullie krant dat jullie een datingbusiness gaan starten? <laughs> Ja, ik, ja, jij hebt een radische veronderstelling. Jij zegt ook al dat we het stiekem hebben gedaan. Nou, dat is echt niet stiekem. Oh. We komen het echt uh, bijna dagelijks aan in de krant. En uh, dat het zo slecht... Nee, het gaat helemaal niet zo slecht met ons. Het is, eigenlijk met... het is overigens wel zo dat we natuurlijk uh, doorlopend kijken of we uh, geld kunnen verdienen... en op welke manier, hoor. Laten we daar geen doekjes om winden. Maar in dit geval van de Parool Datingsite is het anders gegaan. Het is een idee van een jonge ondernemer in Amsterdam... Die had bedacht om echt een Amsterdamse datingsite te beginnen. Dat het echt heel lokaal is. Want op andere datingsites, ja, dan kom je daar... De liefde van je leven tegen blijkt in uh, Oost-Groningen te wonen. Ja. Dus die had bedacht, die jongen, jongen, van, je moet echt een lokale datingsite hebben voor Amsterdammers. En toen dacht hij, ja, dan is het logisch om dat samen met Parol te doen. Dus die kwam hier met zijn plan. En wij waren, wij dachten in, eigenlijk van, waarom hebben we dat zelf niet verzonnen? Ja, maar we maar... vonden het ook een ontzettend goede jongen. Dus zodoende zijn we in zee gegaan. Met maar hoe dit... verdienen jullie daar geld aan? Nou, als je nu op dit moment vanaf 16 juli kun je al een profiel aanmaken. Dus als je single bent kun je al naar de paroolsite en uh, zeggen wie je bent. En het leuke is, dat het, ook, dat het, omdat het zo lokaal is, dan vul je ook in waar je boodschappen doet, wat je favoriete café is, waar je danst in het weekend, wat je favoriete park is. Nou ja, kun je allemaal invullen, dat, ja. dan maak je je profiel mee aan en, en met je wensen maak je kenbaar. En, uh, en dat is gewoon gratis. En vanaf 16 september, dan gaat de Zuid in de lucht. Of sorry, 15 september. En dan, uh, als je dan lid wil worden, dan betaal je dan moet ik even 20 of 22 of 25 euro per maand. Mm -hmm. En uh, nou, daarvoor kun je dus dan je profiel aanmaken en uh, reageren op uh, anderen. Ja, maar we hebben een opmerking net. Hè, want als het nou heel succesvol is en twee mensen gaan samenwonen... Uh, die dus <laughs> hoogstwaarschijnlijk altijd weten, parool dan ben je wel een abonnee kwijt. <laughs> Ik moet zeggen, ik hoorde je het aankondigen en uh, toen moest ik wel knippelen... want ik had er zelf nog helemaal niet over nagedacht. Ja. Nee, wij dachten inderdaad, alleen maar in het begin uh, ga je verdienen. Ja, nou ja, dat zien we dan wel weer. Kijk, als het ook allebei... twee We mikken niet alleen op paroollezers natuurlijk. We hopen, we mikken op uh, 200.000 alleenstaan in Amsterdam. En helaas zijn dat niet allemaal paroollezers. Dus, uh... Nee, nee. Het zijn er wel veel trouwens, hè, 200.000. Ja, dat zijn dus een kwart van de Amsterdammers. Kijk. Kijk, dat is een doelgroep, hè? Dat, precies, daar heb je een doelgroep <laughs> bij de kop. Barbara van Beuking, vanaf 15 september dus live... en nu al kan je een profiel aanmaken. Hartelijk dank. Ja, jij ook bedankt. Dank Dag. Je. Laat ik het voor eens en voor altijd zeggen... Herman moet voor mij de nieuwe enker worden. Dat zegt Mart Smeets in het Haarlems Dagblad van morgen. En Herman is Herman van der Zand. De journaallezer die bekend werd als Touch Herman. Want hij met een touchscreen de uitslagen presenteert op de verkiezingsdag. Volgens Smeets heeft van der Zand alles. Hij is grappig en enthousiast en, zoals blijkt, van de Zand kan improviseren. Door de succesvolle aanpak van... Ja, dat hoeft niet helemaal, geloof ik. We gaan nog wat meer dingen mis. Eens even kijken. We laten de deeltijd-WW ook maar even voor wat die is. We gaan door uh, met de aanpak van belastingontduikers. Eva Jinek gaat een nieuw tv-programma maken voor WNL op Nederland 3. Het wordt vrijdagavond op primetime uitgezonden. WNL wil nog niet zoveel loslaten over de show, maar het programma krijgt één hoofdgast... en andere mensen worden uitgenodigd om over die hoofdgast te spreken. Er is een pilot gemaakt en die pilot is goedgekeurd door de Nederlandse publieke omroep, de NPO. In het najaar komt de show op, het, op de buis. Om Jinek en haar collega Merel Westrik enigszins te ontlasten... krijgt het ochtendprogramma van WNL een derde presentatrice. WNL-baas Huisjes wil nog niet zeggen wie dit is... maar dat ze naast kwaliteit over goede looks beschikt, daar rekenen we vast op. Koos Postema is 80 geworden vandaag. En Ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft het themakanaal Best24... een tv-monument opgericht. Dit wordt komende zondag uitgezonden door de varen... om tien voor twaalf smiddags op Nederland 1. Er is niemand die in de eerste 50 jaar van de Nederlandse televisie... de televisie meer een gezicht gegeven heeft dan Koos Postema. Er is niemand die meer de televisie... Ik dacht vroeger altijd dat Koos gewoon in de televisie woonde. Dat dat zijn thuisplek was. Het was een begenadigd verteller. Ja. Uh, dus uh, we hingen altijd aan zijn lippen omdat hij zo goed kon vertellen. En ik vond dat hij uh, prachtige programma's maakte. Vooral toen die grote uur begon, daar was ik echt enthousiast over. Uh, Echtscheiding, uh, abortus, uh, euthanasie... Uh, Koos die, het, het was een, van huis uit een onderwijzer, kon die problemen behandelen alsof het normale menselijke problemen waren. Niet van zonderlingen of niet van slechte mensen, of, nee, maar dat iedereen met dat soort problemen geconfronteerd kon worden. U hoorde oud-varen voorzitter Marcel van Dam en tv-producent Jeff Rademakers praten over Koos Postema. Tachtig worden vandaag dus beroemd geworden met een hele serie talkshows. Een beetje de nestor ook eigenlijk van het hele fenomeen geworden. We hadden erg gehoopt hem te kunnen spreken, maar dat is helaas mislukt. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is weer De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag vijf jaar geleden dat Jos Brink overleed. Een man die gemaakt leek om op te treden. Hij speelde musicals, deed een cabaret... en presenteerde talloze radio- en televisieprogramma's... zoals Wedde Dat, TV-toppers en de Jos Brink-show. Een paar maanden voor zijn dood werd Jos Brink nog geïnterviewd... door Han Pekel voor een overzicht van het beste van Hilversum. En daar bleek dat Jos lang niet zo verliefd was op de camera als wij dachten. Want ik had een ongelooflijke cameraangst, Jos... Ja, o, vreselijk. Jij is kamer. Vreselijk. Toen had je nog Theorecording in die tijd. Huh? Dat was 30 tellen uh, aftellen. Dat stond voor mensen uh, tot 20 te tellen. En de laatste 10 tellen: boom, boom, boom, boem. Dat deed mijn hart. En toen heeft ook iemand tegen me gezegd. Ik geloof dat het mis was ook. Je, moet, je werkt niet voor 400, 4 miljoen mensen. Je werkt er hooguit voor vier die zitten in een huiskamer. Daar doe je het voor. Dus kijk door die lens heen en kijk naar degene die achter die lens zit. Met zijn poten in een, in, een, in een bak warm water eventueel. Of met een corset op de bank. Kan niet schelen. Maar voor die mensen, voor die drie, vier, twee mensen doe je het. Altijd onthouden, want zo is het ook. Dus die angst ben je er ook kwijt. Dat was Jos Brink. Ik zei net, het lukte niet om Koos Postema te bereiken. Met, zonder geluk vaart niemand wel, want ik heb Koos Postema alsnog aan de lijn. Meneer Postema, ja? hartelijk gefeliciteerd met uw tachtigste verjaardag. Dank u wel. Gaat er nog iets speciaals gebeuren vandaag? Ja. Uh, <laughs> nou ja. Uh, ja, we zijn hier met, uh, met mijn zus en met een van mijn dochters. Uh, dan gaan we vanmiddag naar de andere dochter toe en daar hebben we een uh, buitengewoon gezellige middag. En morgen is er een soort surprise, maar daar weet ik echt niks van. Dus ik weet dat ik morgenochtend om een uur of tien word afgehaald. Ja, dan zal ik wel zien. Maar dit is dus verder uh, ja, rustig thuis en in de tuin zitten. En, uh, ja. en dan in de loop van de middag gaan we dan naar de andere dochter toe... die uh, aan de vecht woont in een mooi huis. En uh, dan gaan we daar weer in de tuin zitten. U bent in grote lijnen in rusten. Dat wil zeggen dat we u kennen van het ochtendhumeur op Radio 1. Wat, wat, wat doet u uh, verder nog behalve die column? Uh, de column bij... Uh, bij de KRO dus, dus morgens, als morgens. En ik schrijf al heel lang is dat stukken in de, stukjes in de Plus magazine. Dat is het blad voor, dat zich vooral richt op ouderen. In Nederland nog een groot succes is dat blad. Meer dan 300.000 per maand worden verkocht. Dus dat betekent dat je dan uh, door anderhalf door, miljoen mensen gelezen wordt. Oudere mensen. En daar schrijf ik dan uh, elke maand een stukje in. Doe ik ook wel wat andere dingen voor. Nou ja, dan word ik regelmatig gevraagd... Uh, door Matthijs van Nieuwkerk... om aan die tafel bij hem te komen zitten. Ja. En, nou ja, als dat verzoek komt... dan loop ik als een debuterende jongeman van 21... in de Kamer heen en weer van vreugde. Ja, oh ja dat vindt u nog steeds ontzettend leuk. Ja, dat vind ik zo ontzettend heerlijk. Ik vind het zo'n schitterend programma en zo ideaal... Ideale televisie om avond aan avond, vaste tijd. Dit te kunnen doen. In mijn televisietijd kon dat niet vanwege het systeem dat er nou eenmaal was. Ja, Een omroep met... ja, de avonden met elkaar deelden. Dus de dinsdagavond Fara, vrijdagavond, Fara. En tussendoor kon je als Fara niks uitzenden. Nou, die tijd is godzijdank voorbij. Ja, maar, maar als u dat nu zegt, hoe leuk het is om bij Matthijs van Nieuwkerk aan die tafel te zitten, prikkelt het dan niet? In Amerika is het heel normaal dat mensen ook, ook op, op 80-jarige leeftijd nog een talkshow hebben, bijvoorbeeld. Om wat te worden? Nou ja, Enkerman weer, om weer echt aan de slag te gaan. Oh. Ja, ik ben wel erg voorsvraagd met de oudere medemens. Ja, goed hè? Ja, nee, maar er is toch niet verder niemand die daarop zit te wachten. Dat, dat geloof ik niet. Nee, maar als je, als je tegen mij zou zeggen... zou je één keer in de week uh, daar willen zitten... als, uh, hoe heet het dan? Uh, sidekick? Als, uh, ja, sidekick. Dan zou ik daar onmiddellijk voor tekenen, ja. Dat, dat lijkt me enig. Maar ja. niet om te zeggen... Ik wil even de enkerman zijn en uh, elke avond een programma doen. Ik denk niet dat ik dat op zou kunnen brengen. Nee, nee maar, maar ook het, heeft het dan te maken met het tempo van die uitzending? Want dat tempo bij de wereld uit door is, ho is hoog. Maar in algemene zin bij televisie is dat tempo natuurlijk ook wel omhoog gegaan. Je bent nu een beetje zacht. Ah, ik zei dat het tempo... Ik zal langzaam praten, maar daar ligt het misschien ook aan... dat het tempo op de televisie ook heel hoog geworden is. Ja. Is, is dat ook een reden waarom u denkt van... nou, meer dan één keer per week, ik vind het wel prima? In het algemeen is mijn tempo, moet ik zeggen, als het om praten gaat... of met mensen praten of mensen interviewen, uh, dat is nog wel hoog. Ja. Maar inderdaad, het tempo in die uitzending is vrij hoog. Overigens vind ik altijd een misverstand bij die Matthijs. Dat mensen zeggen, ja, hij praat zo vlucht, dat is juist, dat is zijn stijl. En, ze zeggen, en dan flitst zo'n onderwerp uh, voorbij. Nou, dan moeten ze toch echt eens een keer goed kijken en luisteren. Dus dat zijn onderwerpen van acht, negen, tien minuten. Ja. Uh, met, met politici of wat dan ook, die dan nog... Moeilijke vragen krijgen ook. Dus het tempo is, is zeer gevarieerd en snel. En van deze tijd. Maar er wordt wel degelijk stevig, soms zeer stevig, langdurig. voor deze moderne televisietijd geïnterviewd. Ja, ja hey, hey. ik vind dat heerlijk om te zien. Eén ding nog, meneer Postuma. Uh, Mart Smeets die heeft Herman van der Zand uh, zeg maar aangewezen. voor zover hij dat kan door Maar hij heeft gezegd: Herman van der Zand. Uh, dat zou mijn opvolger wel kunnen en mogen zijn. Z ziet u dat ook zo, Herman van der Zand, als opvolger van Mart Smeets? Nou, ik hoorde verleden jaar al een uh, zeer bekende, uitstekende NOS-man, Paul Vloon... met wie ik die mooie serie uh, 60 jaar televisie en het Koninklijk Huis heb mogen presenteren. Dat was nog een hele mooie, echt een, echt een, een werkstuk om uh, dagen aan te werken. Toen zaten we zo te praten de en dan kwamen dit soort dingen... de toekomst van de omroep en dat soort bekende gepraat wat omroep mensen dan doen... En toen zei, hij, toen zei hij via die vier, die Herman van der Zand, ook zo goed: ik zei, Nou, ik vind het een uitstekende nieuwslezer. En hij heeft van tijd tot tijd, als het mogelijk is, humor, een ontzettend leuke man. Hij zei: joh, Die moet gewoon smeets gaan vervangen, zei hij een jaar geleden. Ja, ja, ja. En toen heb ik die man wat meer in de gaten gehouden. En inderdaad, uh, ja, ik zie eerlijk gezegd. Geen andere opvolger voor Smeets in zijn eigenaardigheid, want het is niet zo makkelijk, mensen dat weet ik wel. Er zijn ook nadelen, van wie zijn er geen nadelen op te noemen, maar hij heeft ook wonderlijke voordelen. Het is een uitgesproken persoonlijkheid. Wie is er nu aanwezig om dan die nieuwe Smeets te worden bij Studio Sport? Nou, wat ze daaraan gedaan hebben, weet ik niet. Er zitten geloof ik honderd mensen te werken. Maar ze hebben er niet aan gewerkt om een opvolger klaar te stomen. Ja. Dat hebben ze niet gedaan. Ja, ja. En de meeste anderen vind ik vrij vlak. Tom Egbers doet het leuk, maar hij heeft kennelijk helemaal geen ambitie om die kant op te gaan. staat het denk ik ook niet. Het veelzijdige van Smeets, uh, ja, dat, dat niet. Maar ja, ik hoor allerlei mensen nu zeggen van de zand. En voor mijn part, uh, nou die mag het van mij morgen gaan doen. Nou. Als Smeets tenminste stopt. Want hij stopt altijd de ene dag wel en de volgende dag niet. Hè? Ja, precies. Dat hoort ook een beetje dus bij Mark Maar Dat is toch het Heintje-David-syndroom, hè? Ja, ja, ja. Nou, ja. meneer Postma heeft u op uw eigen verjaardag... toch nog weer een cadeautje uitgedeeld. In dit geval aan Herman van der Zand. Hartelijk Jazeker. dank. Hartelijk dank. Hele okay. fijne verjaardag en we hopen elkaar weer te zien. Dankjewel. Dag. Dit dag. is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met als gasten Mathieu Slee, hoofddirecteur van Story... en Willem Schone, hoofddirecteur van Trouw. Uh, heren, welkom. Ja, die opvolgingskwestie dat. Uh, dat, dat, dat, dat, dat sluimert vandaag een beetje. Hoe kijken jullie er tegenaan? Ja, ik, vind van, van de zand, ik ben het helemaal eens met Postman. Van de, de doet het echt heel erg goed, vind ik. Uh, in de, als nieuwslezer, als presentator van politiek, uh, van politiek enzovoorts. enzovoort. Maar ik denk dat hij die uh, sport heel goed zou kunnen doen, absoluut. Ja, ja ik, ik ben niet zo'n hele trouwe uh, sportkijker, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus als je mij deze vraag stelt, dan zou ik roepen Aisha Margadi... Ik heb de naam even opgeschreven, anders vergeet ik hem. Ja. Uh, als jij om... zijn nieuws leest. Ja, uh, ook met sport. Hè? Mm -hmm. En uh, dat uh, zij is in staat om ook mij als niet bovenmatig sportgeïnteresseerde... aan de buis te kluisteren, uh, omdat ze het uh, op een hele leuke manier presenteert... maar er ook nog buitengemeen aardig uitziet. Dus ik zou denken, van jongens, laten we flink verfrissen... een uh, mooie mevrouw die uh, helemaal wordt klaargestoomd... om straks alles over sport te gaan vertellen. Nou ja, als we vrouwen hebben, we hebben Dione de Graaf nog. Ja, ja, ja, het zou ook een hele goede optie zijn. Ja, ja en doet het bij het schaatsen, doet ze het flink hartstikke goed. Absoluut. Want, uh, ja. Daar heeft ze toch de rol van wel overgenomen met, uh, En dat doet ze hartstikke goed. Maar ik... Ik vind Van de Zand is, wel echt, een, is echt wel een, een geweldig talent. Ja, maar waar zit hem dat in? Dat is ja. wel interessant. Want ik bedoel, uh, Smeets is een uh, buitengewoon eigenzinnig uh, uh, oorspronkelijke presentator. Uh, die, die ook gewoon heel dicht aan op situatie dingen roept. Grote kracht, denk ik, van Smeets. Uh, ja, zo iemand vervang je ook niet zomaar. Dat moet je kweken, dat moet je brengen. Ja, maar je moet ook, hij moet ook niet uh, de, de, de, de stijl van Smeets gaan imiteren. Die, je moet je eigen stijl erin ontwikkelen. Maar ik denk dat hij wel de innembaarheid heeft en het vermogen om naar mensen te luisteren en mensen aan het praten te krijgen... Om, om dat te doen, ja. Nou, het kan, kan ook wel eens een kiss of death zijn, hè, dit soort dingen. Dat is een ja. ophelzing van, van iemand zegt... jij bent mijn opvolger. Oei, dan moet je het maar afwachten. Ja, de vraag is ook of je dat uh, zelf moet roepen. Hè. Je gaat opvolgen. Ja, niet dus, in nee. al mijn zin. Nee, dat werkt zelden, zelden werkt dat heel erg goed. We gaan het zo meteen hebben over uh, Badr Hari, uh, Wie kent hem niet? En andere mediazaken. De campagne bijvoorbeeld, die uh, zo, uh, volop inmiddels uh, op stoom gekomen is. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Megens. Radio 1. Het NOS-journaal.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 U zegt, Magiet is de komende weken wat minder mobiel en loopt met krukken, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De PvdA wil met allerlei maatregelen de bouwsector uit het slop trekken. De meeste maatregelen waren al aangekondigd in het verkiezingsprogramma. De PvdA wil onder meer starters op de woningmarkt steunen met extra leningen. De btw op verbouwingen tijdelijk verlagen naar 6 procent... en leegstaande kantoren ombouwen tot studentenwoningen. En in Servië is een Nederlander gearresteerd... die 30 kilo heroïne het land in wilde smokkelen. De man probeerde vanochtend vroeg de grens van Bulgarije... met Servië over te steken, samen met een man uit Turkije. De Servische politie vond in de auto 60 pakjes heroïne. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het zuidwesten trekken er wolkenvelden over het land, maar ze lossen gelijktijdig ook wat op. Hierdoor heeft het westen meer last van de wolken dan het oosten. Later vandaag neemt vanuit het zuiden ook de aangevoerde bewolking af. De wind is matig van kracht en komt uit zuidelijke richting. De maximumtemperatuur varieert van 24 graden op de wadden tot 28 graden in het zuiden van het land. In de avond klaart het ook in het noorden op en de nacht verloopt overal helder. Het blijft lang aangenaam warm buiten. Uiteindelijk koelt het in de late nacht af tot circa 17 graden. Morgen schijnt de zon de hele dag ongehinderd en de temperatuur loopt flink op. In het noorden en westen blijft de temperatuur net onder de 30 graden steken. In de rest van het land wordt het 30 tot 32 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind En in de middag kan er op het strand een wind van zee opsteken die daar verkoeling brengt. Ook zondag is het nog zonnig en wordt het op veel plekken tropisch warm met 30 graden en meer. Daarna wordt het iets minder warm met af en toe een regen of onweersbui. ANWB Verkeersinformatie, 10 files, alles bij elkaar 50 kilometer. Na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij brugge, 5 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer open. Ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmaden, Daar staat 3 kilometer file, de rijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij knooppunt Ipenburg inmiddels 10 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En de langste file op de A50 van Arnhem naar Oss... bij knooppunt Ewijk 12 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Onze was een ander nieuws was vanmorgen. Een enorme chocoladeletters stond vanmorgen in de Telegraaf Estelle Loog voor Liefje. Want de hele zomer schrijft de Telegraaf over de verwikkelingen... rond Bader Hari en zijn vriendin Estelle Kruijf. Overdreven van de Telegraaf om zo te openen of niet? Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story. Nee, dat vind ik niet. Nee? <laughs> nee, nee, nee. Ik, uh, ik kan me he heel goed voorstellen dat bijna alle andere kranten in Nederland... Uh, andere keuzes zouden maken en andere onderwerpen zouden kiezen. Maar ah, dit is wel typisch een Telegraafverhaal. Ik bedoel, we hebben eerst de, de, de scheiding, gaat hij zo als primeur hebben gebracht van uh, Ruud en Estelle? Vervolgens de romans van Estelle met Badder. Uh, vervolgens ook de primeur van uh, de mishandeling. Uh, ik denk dat het toch wel een onderwerp is wat eigenlijk heel Nederland wel boeit. Uh, als een soort uh, uh, zomersoop, zeg maar. Maar wat gebeurt er bij Story? Uh, wil, uh, jullie hadden de primeur van, van de scheiding, jullie? Nee, de, uh, bij ons heeft uh, Ruud voor het eerst gereageerd. Oké. Okay. Um, worden alle verlof onmiddellijk ingetrokken als uh, zo'n verhaal een beetje groot wordt? Nou, nee, eigenlijk niet. Uh, ik heb een, uh, een collega, Guido, een die heeft een heel goed contact met, uh, met Ruud. Uh, we zijn natuurlijk een week plat, uh, dus dat geeft ons ook wat meer speling om uh, na te denken over wat gaan we doen en hoe gaan we erop inspelen is het niet zo dat we de hele dag uh, alleen maar met de weer zijn? Trouw wel, hè, neem ik aan, Willem. Ja, absoluut. we hebben <laughs> ja. Ja. Ja. Maar de tien man ontzettend. De Telegraaf is ons toch verslagen. Ja. Nee, maar dit is, dit is uh, natuurlijk een geweldig opgebouwd verhaal... in, in, in de loop van de, van de afgelopen dus het zijn maanden uh, al. Dus uh, ja, als, als je dan nu uh, en zijn advocaten uh, on de record hebt... die zegt van, uh, nou, als je nog, nog één keer uit het bos vliegt... dan uh, is, gaat ze bij een berg en ze gaat een nieuwe verklaring overleggen... enzovoort. Ja... Dat voor, een voor een kans telegaf is dat opening krant, ja, absoluut. Ja. Maar we leggen dus hebben we nu al het... een discussie gestart, zeg ik ook, op, op, op de site van... Uh, help, mijn dochter valt op verkeerde mannen. we en, en, nou, dus dus bouwen peter. het gewoon helemaal ja, uit. Het wordt ja. echt gewoon een groot ding. Ja. Ja, maar leg leggen ze uit waar dan het verschil zit met de trouwlezen. Want het heeft wel, links of rechts om, of we het nou interessant vinden of niet met z'n allen... het heeft een enorm hoge attentiewaarde. Ja, nou, kijk, de leesvertrouw zit hier absoluut niet op te wachten op dit soort verhalen. Of showbiz of, of, of misdaad. We of, besteden daar relatief weinig aandacht aan. We steken er ook weinig energie in, omdat mensen onze lees vinden het ook niet echt een belangrijk onderwerp. Je ziet wel dat uh, als, als er dit soort berichten op de site voorbij komen in een nieuwsfeed uh, of zo, dan. dan fysisch die score even omhoog, maar dat zijn geen abonnees. Dat zijn, dat, dat zijn ja, maar, ja, andere ja, maar, mensen dan, dan ja, maar weet je dat trouwlezers. Ja, ja, maar er zijn mensen die ervoor kiezen om de trouwsite op te zoeken. Nee, maar onze lezers, die, ik krijg ook wel boze mails van lezers... Die, die zeggen van, ja, maar wat doet dat zo'n bericht op de, op de site van trouw? Dan verwachten ze dat niet. En dat zit er in een automatische feed, dus dat is wel uit te leggen. En toch zit er spanning tussen wat je zegt. Want op het moment dat de, jullie doen er weinig aan om te lezen dus interesseert het geen moer, zeg je. Uh, vervolgens op het moment dat je het op de site zet, en de mensen die naar de site gaan, gaan naar de trouw site. Dus je mag veronderstellen dat er toch een basale belangstelling voor de krant ligt. Dan vliegt de score omhoog. Ja, maar, dat, en, maar die veronderstelling klopt ook niet. De mensen die daar komen hebben geen basale belangstelling voor. Die, dat zijn vaak mensen die alle nieuwe sites af, afstrijden. Um, maar kijk, als wij hiermee heel erg zouden uitpakken... ik, ik zou er geen lees mee winnen, ik zou de lezers er kwijtraken. Dus uh, onze positie is een hele andere, en bewust ook. Dus hoe meer uh, ook uh, serieuze kranten als Volkskrant en NEC... in dit soort verhalen meegaan, hoe beter het voor ons is. joh, hoe gaan dit soort processen? Uh, jullie hebben een goed contact met, uh, met Ruud Gullet... En de, ja. rest, en de rest van, van het strijdveld. Estelle met wie, die heeft een goed contact met de Telegraaf? Die heeft een uh, goed contact met uh, uh, eventuele handagoeds van uh, privé CQ Telegraaf. En uh, in dit geval zo gaan dat uh, um, Ruud heeft op een gegeven moment... Een, uh, een, volgens mij een persbericht gestuurd naar de Telegraaf. En hij had met Estelle afgesproken dat ze niet uh, over de breuk verder zouden uitweiden. Uh, tot Ruud's onaangename verrassing... Uh, had Estelle vervolgens een hele pagina in de Telegraaf, de pagina privé... Waarin zij kon vertellen uh, dat Ruud Rijk een beetje verwaarloosd had. en dat ze verliefd was geworden op Badder. En toen dacht hij: het is oorlog. Ruud was daar uh, heel erg boos over. En die, uh, en die heeft toen besloten om bij ons een verhaal te doen. En dat, zie je, en dat zie je wel vaker op dit soort zaken. Maar het, ieder, ieder kiest dus eigenlijk zijn medium... of, ja. of die keuze was al gemaakt door de contacten die er zijn... en hoe, hoe loopt dat, dat spanningsveld dan verder? Want vervolgens komen er dan de verhalen de, de, van de criminele kant... zou ik maar zeggen, althans het, het justitiële onderzoek wat er loopt. Ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen... Um, dat wij ons daar eigenlijk altijd een beetje ver van houden... van het, uh, het hele strafrechtelijke gebeuren. Nee, maar ik bedoel dit, John van der Heuvel is degene... die dan weer ja. de verhalen ja, schrijft. Ja, of ja, wat maar dat, allemaal ja, ja, maar dat, dat is natuurlijk gelegen. heel aardig uh, binnen Telegraaf. Ik bedoel, Evert... Uh, als goede huisvriend van Estelle, die bood iedere keer een podium... Over de, om over de sprookjesromans te, te roepen. En toen kwam het verhaal naar buiten toe van de mishandeling... En ik kreeg Badder een hele pagina in de krant om te roepen... dat hij zo'n lief aardig jongen was die nooit wat had misdaan. Goed voor zijn moeder. Terwijl tegelijkertijd binnen dezelfde krant... John van der Heuvel maar bleef hameren op het klopt wel degelijk. Maar dan zullen in dat concert toch een paar mensen... af en toe heel boos op elkaar zijn geworden. Ja, dingen. wat ik begreep, maar goed, dat heb ik van horen zeggen. Dus uh, <lacht> uh, nagel me niet aan de schandpaal. Uh, is op een gegeven moment de, de privé redactie toch wel verzocht... om terughoudend te zijn om het sprookje van Badder... Uh, al te uitvoerig voor te zetten. Willen we? ik proef een verhaal. <lacht> Ja, maar ja, er zijn zoveel verhalen. Dit is dus volgens ons niet echt het belangrijkste verhaal om nu te brengen. Nee. Ja. Maar het is in het verleden natuurlijk wel vaker gebeurd hè, binnen de telegraaf. Ik kan me de opkomst van Pim Fortuyn herinneren. Ja. Uh, dat de telegraaf toch uitermate kritisch was tegen Fortuyn. Terwijl Bob, uh, Bob op elke zaterdag uh, Pim Fortuyn de hemel in prees. Dat ja. ik op een gegeven moment als uh, telegraaflezer wel eens dacht: van, ja, uh, wat is het nou? Wat, wat, wat wil je als krant nou eigenlijk communiceren? Ja, ja goed. To, to, dan hebben de columnisten natuurlijk een vrije rol. Dus wat dat ja. betreft, uh, hè? Absoluut. Maar dat is, dat is goed. Hè? Kijk, wat dat betreft, hoeft hoef, hoef een kant niet van, van de eerste tot de laatste pagina... langs dezelfde lijnen te schrijven. Dat hoeft niet. Daar mag best spanning in zitten. En als het vanuit de ene invalshoek eruit ziet als een sprookje... vanuit een andere invalshoek als een nachtmerrie... Nou, dan moet je beide invalshoeken in de kant hebben. Ja, maar ik voel me als krantlezer toch... Ik bedoel, als ik op een gegeven moment op de pagina privé... een heel verhaal lees waarin uh, badr Hari uh, zonder überhaupt te worden tegengesproken volledig de ruimte krijgt om zijn onschuld te bepleiten... Ja. en een dag later uh, schrijft een andere journalist... dat het aantal aangiften zo oploopt. Dan denk ik toch van, ja jongens, hoe zit het nu? Ja, ja. Nee, dat kan ik me voorstellen. Je moet oppassen dat die geen verwarring gaat wekken. Maar... En, en, en ik denk, maar goed, ik, ik wil niet op de stoel van de Telegraaf gaan zitten... maar ik denk, uh, op het moment dat je zo bereid krijgt... om te reageren over de verhalen die eronder doen... dat je er misschien een dubbele interview te doen... waarbij je ook iemand van de misdaadredactie erbij betrekt... Ja. Er is, er is nog wat een en ander uh, wat er uh, aan onbeantwoorde vragen ligt. Maar goed, daar hebben we een rechtszaak voor. Uh, ja. Dus dat, dat zal ongetwijfeld tot een rechtszaak leiden. En dan zullen we dat ook wel uh, te weten komen. Ik wil het met jullie even over de, de, de campagne hebben. Um, de politieke partijen die zijn uh, nou ja, flink aan het opwarmen. En eigenlijk loopt die campagne nu ook. Willem, kijk je en luister je met plezier naar wat er nu gebeurt? Ja, het is, het is natuurlijk fantastisch. Het is, ik bedoel, de, je merkt dat uh, de, de aandacht is, uh, is groot. Er wordt heel veel aandacht aan besteed door de media. Maar ik denk ook dat de aandacht van kiezers, de belangstelling van kiezers groot is. Dus er worden nog drie, drie mooie, mooie weken. Ja, ons dus is de premier nog volledig afwezig. Behalve ja, dan maar... één foto. Ja, ja maar dat is, ik, de, de, de timing is natuurlijk een beetje lastig met de vakantieperiode en zo. Dus, en deze week is het dan een beetje, een beetje begonnen, maar het moet nog echt losbarsten. Dus volgende week... Uh, gaan we maar het is het toch niet een beetje raar eigenlijk? Ik bedoel, uh, Mark Rutte is te zien uh, op een, uh, in een sloep met ontbloot bovenlijf... Uh, met zijn uh, goede vriend, Jord uh, uh, uh, Kelder, waarmee hij aan het uh, varen is. Uh, niet een beetje raar echt dat de premier zo lang nog vakantie viert? Ja, ik heb natuurlijk een paar mooie dagen gehad. Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. <laughs> ja, maar het gebeurt het wel, het wel, het niet zo raar. Nee? Nee, nee. Je, je weet. Ik denk nogmaals, de timing, ik denk dat, ze, dat veel mensen in Den Haag, uh, ook politici, hebben gedacht van het kan nu nog even. Ik moet straks uh, ben ik 24 uur per dag in touw. Drie, vier weken ja, maar er lang. er gebeurt een hoop. Deze zesde, dus de kom, zesde, kom zesde met plannen je om, moet gewoon niet te vroeg pieken. Deze komt met plannen om, om uh, bestuurlijk Nederlands flink uh, te vereenvoudigen. Veel minder provincies bijvoorbeeld. Uh, Partij van de Arbeid komt vandaag met het voorstel om de banken. of sorry, de, de bouwsector uit de slop te trekken. Uh, gisteren veel te doen geweest over en vandaag ook over uh, de uitlating van Roemer. Uh -huh. uh, over Europa en de boete. Ik bedoel, ja, de campagne. Ja, maar wat, je nu, wat we nu zien, en dat komt ook door de enorme media-aandacht. Alles ligt onder het vergrootglas. Dus we zien zeg maar, van de verschillende partijen... vier, vijf, zes proefballonnetjes per dag. En we, maar we zijn nog wel aan het eind weg van 12 september. Dus van de proefballonnetjes die vandaag worden opgelaten... weet je op 12 september helemaal niks meer, denk ik. Maar die foto van uh, Rutte in zijn boot bast, uh, zouden jullie die afgedrukt hebben? Jullie trouw? <tus> ik, weet, ik, ik weet niet wie deze foto heeft gemaakt. Waar die smaakt en onder welke omstandigheden. Of hij hinderlijk is gevolgd. Dat, dat zou je natuurlijk nooit doen. Um, of dat het bij toeval dat is was. is gebeurd, hoor. Nee, nee, nee. De, de fotograaf is getipt dat het bootje. De, oh ja. De, waar, was, waar was het overigens? Voor mij was het in het gooi. Gewoon in de, op de ja, vecht. Ja, ik ja. Had gisteren had ik toevallig mijn collega Edwin Mulders aan de lijn onze fotograaf. En hij heeft een foto gemaakt? Nee, nee, nee. Want deze foto's staan in privé. En hij was gebeld. En, maar omdat hij op Curazao zat en de foto acuut gemaakt moest worden, heeft zijn tipgever volgens de, de fotograaf van privé gebeld. Ai. Ja, dat was wat pijnlijk. Uh, en die is er naartoe gereden en die heeft uh, vanaf de bal gewoon keurig de foto's gemaakt. Ja. Maar misschien moeten we even vertellen wat erop staat. Want niet, niet alle luisteraars hebben privé thuis, denk ik. Nee, ik had het al verteld, geloof ik. Oh, ja, is nee. oh, ja, dus, dus Het is dus gewoon nee. een keurig, <laughs> ja. keurig vakantie en, en Rutte de ja. Rutte, Ruttezak niet weg of zo. Dus er is verder ja, maar er zit je is dus van. een blote bast. Ik weet niet of dat nou helemaal premierwaardig is. Maar, maar uh... Poetin doet het ook. Dus, uh. Ja, die... <laughs> <laughs> Maar daar heb ik andere <laughs> beelden is bij. Iets andere beelden bij zo'n man die dat dan ja. doet op zulke momenten. Goed. In Nederland zijn er meer dan twintig partijen die meedoen aan deze verkiezingen. De, de grote die krijgen veel aandacht, maar de kleine partijen die klagen nu weer steen en been. Um, partijen die nog niet in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd... die krijgen van de NOS geen uitnodiging voor de lijsttrekkersdebatten. En dan heb je het over de Piratenpartij, 50PLUS en Nederland Lokaal. Um, Begrijpen jullie die opwinding? Nou nee, ik vind het wel een heel merkwaardige discussie. Het duikt iedere keer op en, en de omroepen met name krijgen er iedere keer weer van langs... over als het gaat om hun uitnodigingbeleid. Maar dat is, ik vind dat een zaak van redacties... Ja. Ik vind het het recht van, van, van journalisten en van redacties om te zeggen van wie ze wel of niet aan tafel willen hebben zitten. Punt uit. Ik kan me herinneren dat, dat Jan Nagel nog naar de rechter wilde stappen bij de vorige verkiezingen. om Vijf plus. Om, om, ja, om deel te kunnen nemen aan een wat dat vind ik echt belachelijk. Uh, Mathieu, wat ook een relatief nieuw fenomeen is: is dat het CDA dus niet altijd meer uitgenodigd gaat worden? Ja. Ik, uh, dat vind ik op zich toch wel een bijzonder fenomeen. Kijk, ik kan me voorstellen op het moment dat je een grens legt... met het aantal zetels, uh, dat je daar ook moet houden. Want als je één een, een uitzondering maakt... dan roepen de andere partijen weer... wij willen ook aan schuiven. Bijzonder vind ik toch wel dat het... CDA is natuurlijk toch wel een, een enorm politiek begrip in Nederland. Bovendien is het CDA heel vaak nodig om überhaupt tot een coalitie te komen. Ja, maar ik zou ook nooit zeggen van... Uh, degene met, uh, die, die op 16 staat in de peilingen komt er wel in... en op 15 niet. Je moet daar gewoon... Een, een reductionele of journalistieke afweging te maken. En als je zegt van Ja, maar nou, je kunt wel zeggen de grote, vind... drie, de grote drie of de grote vier. Nou, dan heb je al een probleem. Nou, ja, maar waarom zeg je niet? Ik, ik wil, deze partijen zijn volgens mij relevant. En, en, en die niet, zonder, zonder als je er rekening van gaat maken... dan krijg je alleen maar uh, ellendige discussies. Ja, maar zou het CDA toch niet relevant zijn? Ik denk dat het CDA wel relevant is, ja. Omdat het toch in veel coalitie samenstellingen een, een, een sleutelpartij kan worden, ja. Nou, dus We moeten maar afwachten wat er gaat gebeuren. Uh, voor het CDA zou je dus een uitzondering moeten kunnen maken. Maar uh, belangrijk is natuurlijk de redactionele onafhankelijkheid in dit soort uh, processen. Ja, en er wordt altijd heel moeilijk over gedaan door campagneleiders en door politici. Maar dat is volkomen ten onrechte. Nou, wat, ga, wat gaan jullie doen als trouw qua verkiezingen? Heel veel. Ja, wat dan? <laughs> nou, we gaan veel dat land in. Um, dus, en we hebben deze week uh, zijn we, hebben we kiescompass gelanceerd en uh, daar zie je ook meteen al uh, de, de enorme belangstelling van, uh, van uh, kiezers omdat hij op dag 1 was hij door meer dan 70.000 mensen al ingevuld. Dus daar gaan we ook uh, uit de ingevulde lijst gaan we ook veel nieuws halen over de kiezersbewegingen. Dat is een trouw goed politiek leeft. Willem Schone, hoofdredacteur van Trouw en Mathieu Slee, hoofdredacteur van Story. Hartelijk dank beiden. Graag, Graag gedaan. Dit is Radio 1 lunch. De nationale nieuwsquiz van lunch gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. Uh, we spelen de nieuwsquiz vandaag met Wim van der Vlier uit Amsterdam. Welkom. Dankjewel. Ben jij single? Uh, nee. Oh, nee, Ik dacht misschien gaan we dan wel anders naar de, de parol-site. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Goed, wel, wel parol-abonnee? Ja. Nou, we hebben bijvoorbeeld een uitzending gehad net die dat vast heel fijn vindt om te horen. Als je lukt om de nieuwscanner van deze week te worden uh, en wel vandaag, dan win je 300 euro. Dan moet je over de score heen van woensdag. 72 punten, dat was het hoogste score. Ja. Um, heb jij je goed voorbereid? Uh, ik heb mij uh, voor mijn doen uh, middelmatig voorbereid omdat ik uh, aan het begin van de week terugkwam van vakantie. Dus... Oké. Okay. Maar datgene wat sindsdien gebeurt, is ja, dat ja, weet je? Erin dat ken... zitten, ja. Ja, wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben student bestuurskunde in Amsterdam. En dan volg je het nieuws sowieso al vrij behoorlijk? Ja. Het, uh... Nou, we gaan, t, we gaan zien, Wim. Veel succes! Eerste ronde: we gaan je nieuwsfactor vaststellen. En uh, nou, alles succes. Dankjewel. De nationale nieuwsquiz. Zijn die regeltjes nou belangrijk of zijn de mensen nou belangrijk? Nou, voor mij betreft zijn die laatste. Niks Europese afspraken, niks bezuinigen. Wat hij voorstelt, dat is precies één op één hetzelfde als waardoor Griekenland en later andere landen in de problemen zijn gekomen. Als hij inderdaad premier zou worden, is hij inderdaad in staat om op die manier dat hele bezuinigingsbeleid in Europa onderuit te trekken. SP-voorman Emil Roemer gooide gisteren de knuppel in het hoenderhok... door te verklaren dat hij, mocht hij premier worden, niet van plan is... om eventuele boetes voor het overtreden van de begrotingsregels te betalen. Zijn exacte woorden waren over my dead body. Mijn vraag is, in welke krant deed Emil Roemer die gevraagde uitspraken? Eh, uh, ik heb hem in het parool gelezen, dus het zou een parool moeten zijn dan. Uh, ja, maar daar komt het niet oorspronkelijk vandaan. Dus Sorry. dat is dan weer jammer. Het ja. financieel dagblad was dat. Hij okay. ja. heeft later op de dag nog geprobeerd om zijn uitspraken te nuanceren. Straks in stam.nl gaan we het ook hierover hebben. De tweede vraag. De opmerkingen van Roemer riepen gelijk een storm aan reacties op. Welk lid van het demissionair kabinet noemde de uitspraken van Roemer diep triest? Verhagen was dat. Minister Verhagen, dat klopt, ja. Hij was in gesprek met zijn Duitse collega Russler toen hij de uitspraken hoorde. Russler reageerde zelf ook op de uitspraken en zei dat Nederland een voorbeeldfunctie heeft en zich aan de afspraken moet houden. Ik lees jou een kop voor uit een krant. De vraag is, waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden. Het citaat is, ik hoop dat ik de vette jaren nog meemaak. Gaat het over Robin van Persie, hoopt bij Manchester United de oogsten dat hij de afgelopen jaren gezaaid heeft op sportief gebied... Gaat het over premier Mark Rutte, die wil graag herkozen worden... zodat hij misschien ook nog eens een land kan besturen dat niet in crisis is? Of gaat het over SNS-reaal-topman Latenstein, Latenstein? Die is blij dat zijn bank de grootste winst in vier jaar heeft behaald... maar er mag nog wel wat meer bij van hem. Ik hoop dat ik de vette jaren nog meemaak. Van Persie geeft geen interviews. Ik denk de SNS-man. Dat denk je goed, ja, dat klopt. Dat komt uit het AD. Uh, Latenstein die kon vier via eindelijk weer eens bekendmaken dat de bank de winst verdubbeld had. Maar hij beseft dat het nog een lange weg te gaan is. De pensioenpoot van SNS Real deed het heel erg goed en maakte 52 miljoen winst. Hoe heet dit zeer bekende pensioenmerk? Daar moet ik passen. Uh, ja, en als ik het zeg, dan zeg je waarschijnlijk: oh ja. Het heeft met gevoel te maken. Het heeft met Chris Segers. Nee, je hebt het fout hoor. Het maakt niet uit. Chris Segers. Zwitserleven. Zwitserleven. precies. Ja, Zwitserleven was, was het goede antwoord geweest. Ik laat jou een fragmentje horen. En de vraag is: wie is hier aan het woord? Het is nu zo dat bij opstandjes. waarbij drie, vier mensen in een team iets doen. dat het hele team uit de competitie wordt genomen. Daar zitten ook jongens bij die er niets aan, die er niets aan konden doen. of het niet hebben kunnen voorkomen. Die straf je dan ook. Dat is oneerlijk. Dit is Michael van Praag, KVB-voorzitter. Ja. Precies. De voorzitter van de KNVB die bekendmaakte dat er in de toekomst... niet meer hele teams in het amateurvoetbal gestraft worden... voor wangedrag, maar alleen individuele spelers. Maar dan moeten die spelers wel worden aangegeven. Je hebt er drie goed. We gaan door met de zesde vraag. De KNVB had nog meer goed nieuws gisteren. Want ze hebben de begroting goedgekeurd van de enige eredivisieclub... die nog in financiële moeilijkheden verkeerde. Welke club is dat? Oeh. Ik gok hem op Feyenoord. Nee, dat is dan weer jammer. Nee, NAC. Dat was hem. Ja, er komt nog een tweede keuring. Maar ze hebben goede hoop dat ze vanaf uh, november definitief uit de gevarenzone zijn. Je hebt er drie goed, Je kunt er nog vier bij halen. Uh, vier punten wel te verstaan. Je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Uh, als je het denkt te weten, dan moet je stop zeggen. Komt-ie. Vier. Ik ben plat en goedkoop. Drie. Ik ben van oorsprong Scandinavisch, maar sinds kort in Nederlandse handen. Het is Ikea. Ja, dat is goed. Ja. Het Ikea-merk is uh, in het Nederlandse uh, vennootschap volgens mij beland. Ja, heel goed. Ja, ja, bedrijfskunde, dan hou je dat bij. Heel goed. Er ja. wordt bijna geen woning meer ingericht zonder onze producten Was de volgende aanwijzing. En de laatste, ik wil flats bouwen en inrichten speciaal voor studenten. Plat en goedkoop slaat op het idee dat ze meubels zo ontworpen hebben... dat, uh, dat ze in platte dozen vervoerd ja. kunnen worden. Uh, dat is een redelijk briljante uh, gedachte geweest. Want het scheelt een transportkosten en dat maakt meubels heel goedkoop. Uh, Bedrijfskundig heel interessant, toch? Wat ze daar ooit gedaan hebben. Ja, maar ik ben bestuurskunde. Of oh, pardon. Ik bestuurskunde, bedrijfskunde in ieder geval, bedrijfskunde uh, ja. Ik gooi het door elkaar. Ja. Mijn excuses. Jouw nieuwsfactor hebben wij vastgesteld op uh, zes. Dat betekent dat jij zometeen 13 vragen goed moet hebben. Uh, dus dat wordt nog wel een opgave. Maar het zou moeten kunnen, met een beetje geluk. We gaan zo de tweede ronde doen.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 Een bakvol kritiek kreeg SP-leider Roemer gisteren over zich heen... nadat hij in een interview had gezegd dat Nederland de Europese boete... echt niet gaat betalen als het begrotingstekort hoger dan 3% zou worden. Dieptriest, onverstandig, gevaarlijk en populistisch... zo werden de uitspraken van Roemer door verschillende partijleiders genoemd. Hebben zij gelijk en heeft Roemer zich hierdoor buiten spel gezet... of is het juist goed dat de SP-leider zich verzet tegen een mogelijke Europese boete? De stelling waarop u kunt reageren is... Het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. Bent u daarmee eens of oneens? sms naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag StamPunt. Om of twee te gast in Stam.nl, Arjan Vliegendhardt, eerste Kamerlid voor de SP. Het gaat om de volgende stelling. Het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. Wim van der Vlier, de tweede ronde. Het is nu de op de ronde. 72 punten, dat moet jou gaan lukken. Ja. Je hebt 70 seconden de tijd. We gaan het aantal goede antwoorden uit deze ronde vermenigvuldigen... met jouw nieuwsfactor van 6. En nou, veel succes dan maar. Dank je wel. Als je niet weet, roep je pas, hè? Ja. Oké. Okay. De Nationale Nieuwsbris. Wat is in Nederland opgelopen tot boven het half miljoen? werkloze. Ja, is goed. De politie heeft een officiële klacht binnengekregen na het optreden van agenten in welke plaats? Noordwijk. Is goed. In welk land heeft een Russisch vliegtuig een noodlanding gemaakt vanwege een bommelding? Pas. IJsland. De Rabo-ploeg heeft het contract met welke Spanjaard met nog een jaar Sanchez. verlengd? Sanchez. Is goed. Twee Belgen zijn in Zeeland betrapt op het illegaal vangen van wat? Pas. Gravee. Wie stopt als technisch directeur van Judo Bond Nederland? Van de geest. Is goed. Hoe heet het uh, Rotterdamse vervoersbedrijf dat een boete moet betalen aan de commissie bescherming persoonsgegevens? ERT. Is goed. Wat mogen bezoekers van Lowland dit jaar voor het eerst meenemen? Pas. Op het festivalterrein Flesjes Water. De Radboud Universiteit heeft aangetoond dat elektronisch bankieren bij welke bank onveilig is. Abin Is goed, volgens het CBS stelde Nederland vorig jaar minder wat dan ooit. Pas. Tiener Welke vogel is bij de jaarlijkse telling van stadsvogels het vaakst gespot? Kou. Is goed. In welke plaats moest het Ficuri ziekenhuis elf operaties annuleren vanwege een netwerkstoring? Pas. Van Rijf. Ajax heeft de transfer van welke speler naar Newcastle United bevestigd? Anita. Is goed. De wereldwijde vraag naar wat voor edelmetaal is afgelopen kwartaal gedaald naar het laagste punt Goud. in twee jaar? Is goed. In welk land is een F-16 straaljager neergestort na een botsing met zijn vogels? Is ook goed. Welk bekend Amerikaans kledingmerk opent binnenkort voor het eerst een winkel in Nederland? Pas. Eber van Fitch. Julian Assange krijgt asiel in welk land? Ecuador. Is goed. Welke tennisseris herstelt dan een virusinfectie... en maakt een rentree op de US Open? Pas. Krijtjeck. De zoekende kiezer zoekt op internet het meest naar welke partij? Pas. SP. Van welke dichter komt de september een nieuwe dichtbij? Komrij. Is goed. De Molukse motorclub motoclub Daru heeft nu ook een afdeling in welk land? Pas. In Indonesië. Voetballer Asa Asa die vertrekt van Heerenveen naar Liverpool. welke Engelse Liverpool. club? Liverpool. Dat is goed. Nou, <laughs> het was een, een hele... Um, ja, dat betekent dat uh, jij had er 13 goed. <lacht> um, dus dan betekent dat hoeveel heb je er dan in totaal? We moeten even, ja, even heel snel. Het uh, 13 was goed, jongens. Ik even kijk even, ja, want ik kan zelf 12 voor maar 13 is goed. Um, dan heb je er 78 en dan ben je dus de week weer naar. Nou, dat is hartstikke mooi. <laughs> ja, sprak hij opgelucht. <lacht> ja, dat heb je toch nog mooi van elkaar gekregen al met al, zeg? Ja. Dit viel uh, niet tegen. Nee, nou, die eerste ronde toen dacht ik van... er uh, wordt niks. Nou, dat weet ik niet, maar ik dacht, het wordt wel lastig nu voor ja. je. Dacht je dat zelf ook? Uh, ja, ik dacht van, het is toch misschien, uh, was het toch misschien verstandiger geweest... om even wat uh, extra studieuurtjes er nog aan te besteden. Maar, uh, uh, nou, het, uh, aardig recht ook en zo. Wat voor type student ben jij op dat vlak? Op dat vlak? Nou, ik, ik zit vooral de hele dag het nieuws altijd te checken. Dus uh, dan ben ik gewoon een luie nieuwsconsument. Nee, maar, maar... ben je qua bestuurskunde ook een luie uh, student? ja. Ja, wel enigszins, ja. Je bent niet iemand van gaan voor het maximum? Nou, als het kan wel. Dat is mooi meegenomen. Maar het komt er vaak niet van, laat ik zo zeggen. Ik heb Amanda Lieverink aan de lijn. Amanda, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je met krom meteen in je schoenen gezeten? Die dacht ik ga het winnen, ik ga het winnen. Ja, nou, ik bouw me vooral. Dat we zoveel vragen goed waren. Ja, die tweede ronde ging hij als een speer. Ja. En jij zat je te duimen of hoe zat je te luisteren? Nou, met uh, enige ingepaste <laughs> uh, adem, ik zal nog in de auto, dus dat maakt het uh, dubbel moeilijk. Ja. Uh, ja, Iran heeft me genekt, denk ik. <laughs> ja, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Ja. Nou, het is, het is even niet anders. Dank dat jij meedeed. En uh, nou goed, je had in ieder geval nog... Uh, nog... Ben je bij beeld en geluid geweest? Nee, nog niet. Dat ga ik nog zeker doen. Oké, okay. nou, dank dat je meedeed, Amanda. Oké, okay, graag gedaan. Dankjewel, Wim, je hebt Dankjewel. 300 euro gewonnen. Um, van oh, harte gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen? Eh, uh, dat weet ik nog niet, maar ik heb een weekendje Rome in de planning zitten dit oh. najaar. Dus uh, er zou daar wat uh, uitgegeven kunnen worden. Nou, dat komt, dat komt wel goed, zullen we maar zeggen. Toch? Italianen ook een beetje ondersteunen. Wim van der Vlier, die kunnen het ook wel gebruiken, geloof ik. Wim van der Vlier, 23 jaar, uit Amsterdam, student, bestuurskunde. Dank dat je hier was. Dank je wel. Straks zijn we weer terug, half twee zijn we terug met Stam.nl. Het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen de Europese boete. Dat is de stelling, u kunt nu alvast bellen. Dat dus straks na het uitgebreide nos en het tweede deel van lunch. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV.